11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Pakistan is Abu Jahir Alibi al omgekomen, de tweede man van Al-Qaeda. Hij werd gisteren gedood bij een aanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Volgens Amerika speelde de Libische leider een essentiële rol... in het beramen van aanslagen tegen het Westen. Ze zou de dagelijkse leiding hebben gehad over de operaties... in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. Een Amerikaanse overheidsmedewerker zegt dat al Qaeda met het doden van al een zware klap is toegebracht. Er is volgens de medewerker niemand met zoveel expertise die de leider nu zou kunnen opvolgen. In het laakkwartier in Den Haag is het vanavond een paar uur onrustig geweest vanwege een politieinval. Tijdens de omsingeling van een huis waar een verdachte van een schietpartij zich had verschanst... weigerden omstanders de aanwijzingen van de politie op te volgen. Mensen gooiden met vuurwerk en stenen naar de politie. De mobiele eenheid heeft charges uitgevoerd. Een onbekend aantal mensen in Den Haag is opgepakt. Er vielen geen gewonden. De vuurwapengevaarlijke verdachte verschanden zich in een woning aan de Hildebrandstraat... na een korte achtervolging. Omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had, werd er een arrestatieteam opgeroepen. Het wordt voor Russen lastiger om te demonstreren. De Duma heeft ingestemd met een omstreden wet tegen demonstraties...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 Hoewel de rechtsextremisten Breivik's visies in de rechtszaal steunen... namen ze afstand van zijn daden. In Assen heeft de explosieve opruimingsdienst... explosieve stoffen tot ontploffing gebracht... die waren gevonden in het hoofdbureau van de politie. De stoffen zaten in spullen die in beslag waren genomen. De politie wil niet zeggen wat voor explosief materiaal het was. Het hoofdbureau in Assen is enkele uren ontruimd geweest. De arrestanten werden met busjes naar een ander cellencomplex gebracht. De twee lichamen die vorige week in een auto in een gracht in Muiden werden gevonden... zijn van twee Afghaanse vrouwen. De vrouwen uit Huizen en Naarden werden al sinds 2005 vermist. De politie zocht destijds vergeefs naar de vrouwen. Ze zijn nu geïdentificeerd aan de hand van hun gebit. De radiotelescoop in Dwingelo is met een hijskraan van zijn sokkel losgemaakt. Eerder vandaag lukte het niet om het gevaar te los te krijgen. Het Rijksmonument is aan groot onderhoud toe. De telescoop met een diameter van 25 meter... is nu op een speciale constructie ernaast geplaatst... om te kunnen schoonmaken en restaureren. De radiotelescoop in Dwingelo is van grote waarde geweest voor de wetenschap. Sterrekundigen hebben met de schotelantenne... onder meer twee nieuwe sterrenstelsels ontdekt... die de namen Dwingelo 1 en 2 kregen. Bij Veilinghuis Christie's heeft een onbekende bieder... een vroeg schilderij van Piet Mondriaan gekocht voor 115.000 euro...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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. De bekende advocaat Gertjan Knoops verscheen in het journaal met een ooglapje voor zijn linkeroog. Wat zou er gebeurd zijn? Een boze cliënt wellicht? Gestruikeld over een te dik dossier? Het ultieme middel tegen tunnelvisie? Ach, het stond er wel zo'n piratenlook. Waar het over ging, ja, dat weet ik niet meer. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. We gaan het natuurlijk hebben over de politiek. De conceptverkiezingsprogramma's van GroenLinks, de Partij van de Arbeid, komen eraan. En die van de SP ook, maar die zetten het zijne alvast op internet. Want dan kan iedereen erover meepraten. En Hans-Annega doet dat zometeen ook. En dan de EK-ploeg, die gaat eerst een bezoek aan Auschwitz brengen. Het is maar 30 kilometer verderop... Waarom doen ze dat eigenlijk? Voelen ze het als een morele verplichting of is het de bedoeling de teamgeest te versterken? Joop Albena komt hier zo meteen. Hij was coach, misschien weet hij het. En Willem Vissers van de Volkskrant, die is ter plekke. Ook aandacht voor de Venus-overgang. Je moet er wel vroeg voor je bed uit, maar het is de laatste kans om er een te zien in je leven. Al bijna vier eeuwen spreekt dit fenomeen waarbij Venus zich tussen de zon en aarde bevindt tot de verbeelding. En waar is het zilveruitje gebleven? Als borrelhapje op een blokje kaas. Definitief verdrongen, denk ik, door de stappenade. Nou ja, waarom hebben we het erover? Omdat de zilveruitjes in het nieuws zijn. De verwerkers van de zilveruitjes kregen een miljoenenboete opgelegd... wegens kartelvorming. Dat om vijf voor twaalf. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 5 juni. Hoe je het ook noemt, de forense tax, de woon-werkbelasting of gewoon het afschaffen van het reiskostenforfait, niemand is er fan van. Zelfs niet de mensen die het hebben bedacht. We hebben natuurlijk zelf een verkiezingsprogramma gepresenteerd waarin we een aantal mogelijke alternatieven hebben aangegeven. Dat klopt. Dit is geen campagnestrategie, dit is de manier waarop het ieder jaar gaat. En we hebben eerder aangegeven dat we goed zijn voor onze handtekening, maar dat na verkiezingen een nieuw kabinet eigen keuzes kan maken. Wat een geluk dus dat de maatregel technisch heel moeilijk blijkt uit te voeren. De tijd die het kost om deze ingewikkelde nieuwe regel in elkaar te zetten... geeft de partij een mooi de kans om de kiezer zich erover uit te laten spreken. Al hou je natuurlijk altijd cynici die denken dat ze het erom doen. Ik heb gezien dat er een prachtig excuus is gevonden, namelijk dat het heel ingewikkeld is. Vervolgens zie ik nog veel ingewikkeldere maatregelen al wel voor deze zomer erdoor geramd worden. Dus dat vind ik niet al te geloofwaardig. Het punt is natuurlijk wel dat nu een hoop mensen in onzekerheid blijven zitten. Dat geeft geen uh, vastigheid meer. Het is, uh, ja, zal het zeggen? je leeft een beetje in onzekerheid. Voor die mensen moet je als staatssecretaris van Financiën toch een antwoord klaar hebben. Hoe kunnen mensen nou beslissingen nemen als ze niet zeker weten dat dit doorgaat? Je, uh, kijk, de Kamer kan elke dag andere wetten aannemen... Feit blijft dat het woon-werkverkeer voorlopig niet belast wordt. En daar moeten mensen maar mee leren leven, al dus de ChristenUnie. Ik geloof dat mensen dat niet zo heel erg vinden... om dat als onzekerheid in hun achterhoofd te hebben... van misschien valt het ook allemaal nog mee straks. Tien jaar lang zaten drie mannen vast... omdat ze een Chinese vrouw in Breda zouden hebben vermoord. Drie vrouwen kregen twee jaar omdat ze medeplichtig waren. Volgens de toenmalige rechters dan. Want de Hoge Raad heeft er nog een keer naar gekeken... en het blijkt allemaal op drijfzand te zijn gebouwd. De drie belastende verklaringen van de, van de drie vrouwen zijn zo tegenstrijdig... en er zitten zoveel elementen in waarvan je moet zeggen dit kan niet... dat het nog steeds een raadsel is waarom het Hof dit als bewijsmateriaal geaccepteerd heeft. Bewijsmateriaal werd genegeerd, getuigen werden beïnvloed... en bekentenissen zo goed als afgedwongen. Het komt de advocaat van de veroordeelde bekend voor. Er zijn heel veel parallellen met andere zaken... die we de afgelopen jaren helaas hebben mogen meemaken... op het gebied van gerechtelijke dwalingen. Oh ja, daar ging het over. Op de plek van de moord is een bloedspoor van de vermoedelijke echte dader. Maar ja, zie die, bijna twintig jaar na dato, nog maar eens te vinden. Hoe willen ze nou uitzoeken dat iemand anders het gedaan heeft? Ze, hebben ze daar bewijzen voor? Vast staat wel dat de veroordeelden een behoorlijke schadevergoeding zullen eisen. En dan kwam er een einde aan het Britse feestje. Maar goed, dat mocht ook wel na vier dagen. Koningin Elizabeth bedankte iedereen die deel wilde nemen aan haar jubileum. Ze was namelijk zestig jaar bij de zaak. Jammer was het wel dat net op de laatste dag... de Republikeinen nog even iets van zich moesten laten horen. De wanklank werd vrij snel overstemd. Op naar de volgende 60 jaar dan maar. En nu nog één keer. Hip hip. Ja. Hip hip. Hip hip. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Jan van der Putten, brandt maar eens los met die krant van morgen. Ja, uitkeringsfraudeurs lopen vaker tegen de lamp, meldt de Telegraaf. Vorig jaar werd er voor 86 miljoen euro aan fraude opgespoord. 20 miljoen meer dan in 2010. Minister Kamp stuurt de cijfers van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank morgen naar de Kamer. Het is goed dat we steeds meer fraude op het spoor komen, zegt Kamp. Nu is het zaak om de belachelijk lage sancties die er op fraude staan omhoog te schroeven. Er is veel minder animo voor de pabo's en de lerarenopleidingen. In het Nederlands Dagblad staat dat het aantal aanmeldingen... bijna 11 lager ligt dan vorig jaar. Het is een forse daling, erkent Harm van Gerwen... van de sectorraad van het primair onderwijs, de PO-raad. De eisen voor aankomend leraren zijn de laatste tijd verhoogd en verder wordt er bezuinigd. Van Gerben waarschuwt scholen dat ze goed moeten letten op de samenstelling van hun docententeam. Voor je het weet vergrijst de boel omdat er te weinig nieuw bloed bij komt. Nog een daling. Mensen die op zoek zijn naar werk kijken minder naar banen ver van huis, meldt Spits. Ze zijn bang voor de reistax. de belasting op de reiskostenvergoeding die dreigend boven de markt hangt. Vacaturesite Jobbird ziet de belangstelling voor functies die verder weg zijn dan vijf kilometer drastisch afnemen, met wel 30 procent. Volgens de directeur van Jobbird dreigt een situatie te ontstaan waarin werklozen een baan niet willen omdat er financiële nadelen zijn. Trouw duikt in de nasleep van de Schipholbrand. In 2005 kwamen bij het cellencomplex op Schiphol-Oost elf mensen om het leven. Een Libische gevangene had in zijn cel een checkie weggegooid. Maar was dat ook de oorzaak? Het Nederlands Forensisch Instituut doet nog altijd brandproeven. Bij hoge uitzondering mocht een verslaggever meekijken. Er zijn smeulende shaggy's, er is wc-papier en er is beddengoed. Bij geen van de proeven waar trouw bij is, vliegt de boel in brand. De kunstrij in Amsterdam die zondag afliep... heeft in elk geval één spraakmakend kunstwerk opgeleverd... zegt de Volkskrant de vliegende kat Orville. De belangstelling voor de dode kat die omgetoverd is tot helikopter... reikt tot ver buiten de kunstwereld. De Orville-copter moest aanvankelijk 12.500 euro opbrengen. Inmiddels ligt er een bod van 100.000 euro... Eindexamenreizen zijn een groeiend fenomeen. Al feestend in de zon de eindexamenstress even vergeten. Met op de eerste avond meteen een kroegentocht. Het fenomeen is overgewaaid uit de VS, zegt reiskoepel ANVR in Metro. De reisbureaus melden een explosieve stijging van het aantal reizen naar Albuvera in Portugal, Sunny Beach in Bulgarije en ook Blanes, Lorette Mar en Salou doen het goed. Gersonisos op Creta wat minder. Het Nederlands elftal zit in het Sheraton Hotel in Krakau. Een vesting compleet met dranghekken, agenten en beveiligers. Het AD sprak met twee Nederlandse toeristen. Oranjefans die daar ook logeren. Bouke en Heer de Krijgsman uit oost zo heten ze. Ze slaagden erin een kamer te boeken in het Sheraton... toen al bekend was dat Oranje daar ook zou komen. Gewoon via internet. Ronald Spelbos, vroeger van Ajax en AZ... en tegenwoordig de hoofdscout van Oranje, mompelt wat... dat dit eigenlijk niet de bedoeling is. Maar zolang Bouk en Heerden niet lastig zijn, oké. Okay. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 girl was dit, van Hel en Oats. Misschien wel een belangrijke ontwikkeling vandaag in de Syrische kwestie. Rusland blijft tot nu toe het bewind van Assad steunen. Samen met China houdt VN-resoluties tegen. Maar lijkt nu toch dan enige afstand te nemen. Aan de telefoon heb ik Robert van der Roer. Hij is diplomatiek deskundige. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de Russische regering zei dat Assad niet per se aan de macht hoeft te blijven. Is dat een draai te noemen? Ja, dat is een eerste kniebuiging, knievalletje... mag je zeggen. Maar het komt niet helemaal... uit de lucht vallen. Uh, het is, er is het een en ander aan de hand. Achter de schermen... Uh, er is een Amerikaanse... delegatie onderweg naar Moskou... later deze week om een bezoek... van Obama en Poetin voor te bereiden. En daarin gaat Obama voorstellen... de jemenitische variant... zoals die in Jemen is uitgevoerd. Namelijk, president gaat weg en er komt een opvolger. Nou ja, dat ligt in het geval van... Rusland natuurlijk heel ingewikkeld, omdat ze... na 15 maanden bloed vergieten. Uh, de, ja, Syrië hebben gesteund en grote belangen hebben. En nu zouden ze dan alsnog hun handen langzaam aftrekken van Assad. En ja. dat is eigenlijk wat je ziet. Ja. Nou ja, dat is belangrijk. Het was de plaatsvervanging minister van Buitenlandse Zaken ja. die het zei. Hè? Mogen we dan toch wel aannemen dat hij namens de gehele regering spreekt? Niets is toeval bij de Russen. Okay. Dus het is gewoon in, uh, dit is de, zeg maar, de vazal van Poetin, Gatilov. Gatilov. En die spreekt nooit op eigen gezag. Maar namens de baas, en dat is Poetin, dus dit is een, uh, ja, zoals dat gaat in diplomatieke uh, termen. Je gaat, uh, slecht nieuws doe je gefaseerd. Ja. Dus stap voor stap gaan de Russen nu uh, door de knieën. En dat gaan ze niet in één keer doen, want dat is enorm gezichtsverlies. Maar ze stukje voor stukje gaan ze dat toegeven. Ja. En uh, ze weten ook dat ze met Assad een kat in de zak hebben. Ja. Dus ze moeten van hem af. En uh, nou, als de Amerikanen daarvoor een plan hebben, dan gaan ze daar wel willen naar luisteren. Ja, Poetin uh, was in China hè, vandaag. Zeker. En uh, kijk, de, we moeten het ook weer. Het blijft allemaal in evenwicht, hè. Want er wordt natuurlijk ook gezegd, ja, we zijn tegen militair ingrijp. We, uh, dat hebben we hebben Poetin uh, ook, uh, heeft Poetin en de Chinese leider ook gezegd. En uh, nou, de, de, onderminister Gadilof zei ook, we zijn nu niet concreet in gesprek nee. met. Uh, over, over een, uh, ja, zeg maar een Elba, want dat is het eigenlijk. Want ja. we moeten niet vergeten, uh, dit klinkt als een knieval, maar gaat Assad hier natuurlijk mee akkoord? Want dat blijft natuurlijk de grote vraag. Of trekt hij zich terug op zijn eigen bastion en vecht hij tot de, de, door tot de dood erop volgt? Ja. Dus uh, ja, dat, we moeten, uh, de Russen uh, maken nu een eerste geste naar de internationale gemeenschap, een openingetje. ...moet niet te vroeg juichen, gaat Assad hier ook mee akkoord. Want het is, als de Russen hem laten vallen, is die weg. Ja. Nou ja, de situatie in Syrië lijkt soms zo uitzichtloos. Zou je kunnen zeggen dat we vandaag toch misschien... ...een heel klein beetje dichter bij een mogelijke oplossing zijn gekomen? Ja. Ik heb, uh, mijn, mijn stellige mening is dat dit, uh, het lot van Assad... ...wordt uh, uitgevochten op uh, het niveau van de, groot, uh, de grootmachten... ...tussen Amerika en Rusland. Obama heeft nu geen trek in een uh, militaire oplossing... Uh, de Russen ook niet. Dus als ze op een uh, ja, uh, ja, milde, vriendelijke wijze van Assad kunnen afkomen... gaan ze dat traject afwandelen. Lukt dat niet, dan is alles weer open. Dan is ook de militaire optie zeker weer op tafel. Maar nu gaat het uh, hele palet van uh, instrumenten wordt afgewerkt. Dit is er één van. kennen we overigens ook uit Libië met Gaddafi. Die heeft daar toen geen gebruik van, van gemaakt. En heeft dat met de dood moeten bekopen. Nu is de grote vraag... Als de Russen afzat laten vallen, wat gaat, wat gaat hij dan kiezen? Zegt hij nou, ik wil wel naar een, naar een Elba, naar een, naar een onderdakadres... We zullen het moeten afwachten. Dit is nog maar het begin van het eindspel. Dankjewel, Robert van der Roer. Graag gedaan. Ja. En van de grote internationale politiek naar de landelijke politiek naar Den Haag. Het was een druk weekje voor de linkse partijen in de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks en de SP komen met hun conceptverkiezingsprogramma. Hans-Anderinga, goedenavond. Je zit in Den Haag. Dag, Mieke. Ja, ja. daar zit ik. De SP zette zijn programma simpelweg online. Uh, waarom geen officiële presentatie? Ja, dat was wel uh, opvallend... De officiële verklaring die de SP daarbij gaf... is dat er eigenlijk heel weinig tijd is. Uh, het is dan nu een voorlopig verkiezingsprogramma. Daar moeten alle partijafdelingen in het land nog over spreken. Er ligt nog geen financiële onderbouwing onder dit voorlopige programma. Die komt pas uh, 15 juni, als het uh, CPB dat allemaal heeft doorgerekend. En als je daarop zou wachten, dan zou er nog maar twee weken tijd zijn... voordat het congres aan het eind van deze maand is. En dan uh, zeiden ze bij de SP, dan, uh, ja, dan wordt het allemaal veel te kort. Dus ons voorlopig programma, we zetten het gewoon op lijn online en iedereen kan het lezen. Nou, je was afgelopen weekend op het congres van de, de SP. Hè? Veel vertrouwen was er in deelnemen aan mm -hmm. het volgende kabinet. En ook werd er uh, wel uh, ja, gezegd met zoveel woorden... dat de SP bereid is om water bij de wijn te doen. Lees je dat terug in dat uh, conceptverkiezingsprogramma? Ja, dat kan je zeker lezen. Want uh, de toon in het programma is uh, wel anders. Je moet daar wel uh, um, ja, een welwillende bril voor opzetten... maar het is zeker te vinden. Want er staat natuurlijk in dat, dat de SP er weinig voor voelt... Om aan de bevelen van de EU uit Brussel om die allemaal op te volgen. Uh, dat 3% tekort wegwerken, uh, dat dat in 2013 al gebeurd zou moeten zijn... daar voelt de SP nog steeds helemaal niets voor. En ze staat nog steeds uh, uh, voor het tegenhouden... of het verdergaande afbreken van de publieke sector. Centraal stelt de SP de vraag... wil je het socialer of nog liberaler? Je kan daaruit afleiden dat de SP vooral de VVD op de korrel heeft... deze verkiezingscampagne. En dat lees je ook wel weer terug, want zo stelt ze voor een toptarief... in de belastingen van 65 procent... voor wie meer dan 150.000 euro per jaar verdient. De hypotheekrenteaftrek die wordt beperkt tot huizen van 350.000 euro. En nog een voorbeeldje, de kinderbijslag in de zorgpremies... Die worden inkomensafhankelijk. Maar goed, als je die uh, welwillende bril opzet... dan kan je inderdaad lezen dat er nu ook staat... dat de SP doet de kiezer een aanbod. Dat ze streeft naar een nieuw akkoord in de EU over het economisch herstel. We zetten in op het terugdringen van het overheidstekort. Een groot verschil met vroeger toen de SP meer tekst had van... we willen dit en we eisen dat en dat moet gebeuren. Nou, die verandering... Nog een punt trouwens, 65 is 65, was decreet bij de vorige verkiezingen over de AOW-leeftijd. Nu zegt de SP van ja... Als dat besluit er ligt, moeten wij dat dan nog weer dat allemaal terug gaan dringen. Roemer verklaart die uh, omslag. Emel Roemer, de lijsttrekker, verklaart dat als volgt. Nou, Wat wij zien is dat het op... wij zijn er nog steeds net zo fel tegen... om het op dit moment te doen als dat we waren. Daar is niks aan veranderd. Maar de wereld staat niet stil. En dat geldt ook, wij waren destijds tegen de invoering van de euro... Als daar omheen alleen maar ingevoerd wordt, dan kunnen we dat wel blijven staan. Wij zijn tegen de invoering van de euro. Maar als die al tien jaar is, is dat een tekst die dus niet meer van deze tijd is. Als dit kabinet nu nog voor de verkiezingen de AOW-leeftijd al aan het verhogen is tot 67 of tot 66... dan moeten wij daarvan uitgaan. En dan moeten wij dus op basis van dat voorstel met reparatie komen, met herstelmogelijkheden. En daar komen wij ook mee. Ik vind dat iedereen de komende periode er 65 uit moet kunnen. En dan ga je dus uit van het basispad, heet dat dan zo mooi... zoals dat afgesteld is, maar dan moeten wij geld vrijmaken... om dat te corrigeren. En dat hebben we zo ook opgeschreven. Ja. Nou, dat is een heel wat redelijker uh, SP... dan uh, veel partijen in het verleden gewend zijn geweest. Je merkt trouwens wel dat die toch liever blijven geloven... in die harde, rode SP die onze beschaving willen opofferen... Ja, aan linkse idealen. Duurlijk. Maar goed, daar zijn de verkiezingen voor. Ja, GroenLinks komt uh, morgen met het verkiezingsprogramma. En waarmee wordt de nieuwe lijsttrekker op had gestuurd? Ja, dat wat dan uh, Jolande Sap. Of uh, yeah. heel misschien, als er een wonder gebeurt, mm -hmm. wordt het uh, Tovic Dibi. Ja, die moet zich gaan uh, inzetten voor een uh, groene economie. We hebben daar al een, uh, een voorproefje van gehad... toen uh, GroenLinks met een alternatief plan kwam... voor de bezuinigingen in, uh, in het katshuis En daar is natuurlijk veel van terug te lezen... in dat verkiezingsprogramma dat we morgen dan uh, gaan zien. Maar uh, GroenLinks wil bijvoorbeeld 6 miljard euro vrijmaken... voor uh, het stoppen van subsidies op allerlei uh, fossiele brandstoffen. Op uh, gas, op er mag natuurlijk geen kernenergie komen. En belangrijk is, het belastingssysteem moet groener. De vervuiler betaalt. En die 6 miljard euro die daarmee verdiend kan worden volgens uh, GroenLinks... dat moet dan weer teruggestopt worden in de economie... om bedrijven te stimuleren allerlei groene maatregelen te nemen... zoals uh, energiebesparing. En... Uh, dat moet ertoe leiden dat in 2050, het duurt nog even... Uh, Nederland 100% duurzame energie mm. heeft. En verder noemt GroenLinks zich een banenkampioen. Want zij wil ook een deel van het geld gaan inzetten... zodat bedrijven weer allerlei mensen in dienst kunnen nemen... die uh, ja, met een klein salaris... de afgelopen jaren hebben we gezien dat juist die banen... allemaal zijn weggesaneerd, want te weinig efficiënt. Denk aan de klasseassistenten, conciërges en mm -hmm. dat soort banen. Dat moet allemaal ook weer terugkomen. Dat kan je vinden bij GroenLinks. Links. En hoe gaat de Partij van de Arbeid zich tussen deze partijen profileren? Ja, dat wordt nog een uh, hele klus. Want je zag dat uh, Diederik Samson toch wel afstand heeft genomen... van de koers van Cohen. Die was heel redelijk en die stelde zich uh, constructief op... En wat de Partij van de Arbeid uh, onder uh, Samson heeft gedaan... is dat ze toch wel wat meer het oppositiegeluid willen, willen laten horen. En uh, Samson is een tijdje geleden met een zevenpuntenplan gekomen... waarin hij zei van op het gebied van de woningmarkt, van de arbeidsmarkt... in de zorg, in het onderwijs, op het gebied van veiligheid... dat hij met allerlei initiatieven is gekomen hoe dat beter kan en dan niet de harde rechtse maatregelen die we de afgelopen jaren hebben gezien... maar meer socialere oplossingen zoals de Partij van de Arbeid dat dan zou willen... En hij maakt ook even een buiging naar uh, GroenLinks... want hij heeft ook heel veel groene ideeën in zijn programma gestopt. Dus GroenLinks die moet uh, ook wel oppassen dat de Partij van de Arbeid... niet een grote inbraak gaat plegen bij het electoraat van uh, GroenLinks... en dat die alsnog naar de Partij van de Arbeid gaan. En dat risico zit er wel in. En maakt het dan nog wat uit of uh, die GroenLinks uh, partij SAP of DB verkiest... Nou, in beide gevallen wordt het wel moeilijk voor uh, GroenLinks de komende verkiezingen, want kijk, als je kijkt hoe het de afgelopen maanden is gegaan, nog voor die lijsttrekkersverkiezing, toen zag je al dat uh, onder Jolande Sap dat het niet goed ging. Ze gingen van tien echte zetels naar zes, vijf, vier zetels in de peilingen en we hebben bij uh, Partij van de Arbeid en bij het CDA gezien... dat juist die lijsttrekkersdebatten... voor een opleving in de peilingen zorgden. Dat de populariteit weer uh, wat groter werd. Nou, Dat hebben we bij GroenLinks niet echt uh, gezien. En dat heeft natuurlijk alles ja. mee te maken hoe dat is uh, gegaan. En dat is nog maar één probleempje. Het is ook nog zo... het is waarschijnlijk dat Jolande Sap dat gaat worden. Ja. Maar de uitslag, hoe die luidt, is ook nog heel erg belangrijk. Stel dat... Tofik Dibi meer dan 20% zou krijgen... dan is dat een behoorlijke score voor iemand... waarvan het partijbestuur heeft gezegd... Van dat hij totaal ongeschikt is voor, voor het leiderschap. Dus dan moet je ook iets met die mensen als uh, Tovik Dibi... Uh, die op hem gestemd hebben, daar moet je ook weer wat uh, mee doen. Daar hebben we het nog niet eens over. Als Dibi zou winnen, want hij had zoveel kritiek op de partij... dat het ook weer lastig is dat hij als een geloofwaardige lijsttrekker... dan voor die partij gaat staan. Oké. Okay. dankjewel je wel, Hans-Andringa vanuit Den Haag. Family tradition To play in a football team I have nephews Dumb but tall Still feeders Kick the ball like Flat feet And my these are weak They all thought It was time to start my Lasted four days. Between the names on this list, I see one name again. Yeah, my age. my first. JOSD's. Ondertussen zit bij mij in de studio Joop Albeda. U kent hem vast nog wel, oud uh, volleybalcoach. Hartelijk welkom, meneer Albeda. Ja, We gaan het hebben over uh, het bezoek van Oranje aan, uh, aan Auschwitz. Ik begrijp dat u daar uh, geweest bent. Uh, wat is uw meest indringende her herinnering? Het uh, meest indringend is. Het is een combinatie van heel veel indrukken, van foto's, uh, de geur van, uh, van de gaskamers, waarbij je zelf dan misschien nu. Ik denk wel veertig jaar later nog een aantal dingen van herinnert. Afgrijzelijke beelden van uh, stapels, uh, mensen die op elkaar gelegd zijn. Mm. En de, de, de hele omgeving ademt een bepaalde sfeer uit... Die, uh, die zo indrukwekkend is, dat blijft je je hele leven bij. Ik mm. zei dat net tegen de taxichauffeur. Taxi mm. Dat is iets wat je leven toch wel verandert. Ja. Wat vindt u ervan dat de Nederlands elftal daar naartoe gaat... Uh, nou een, een team, een groep mensen die dit meemaakt... die heeft al een hele speciale ervaring. En dat uh, maakt ze tijdelijk misschien stil of anders. Uh, het is een moment van reflectie, denk ik ook altijd... als je in zo'n omgeving bent. Mm -hmm. Dat werpt je wel terug op de essentie van, van het leven. En er, iedereen op zijn eigen manier. Ja, maar het zou, ik ben zelf ooit, ben nooit in Auschwitz geweest. Wel een keer in Boergenwald. Dat maakt op mij ook een enorme indruk. Ja, ik... Ja, het is ook zo, zo heftig dat je. T, het kan ook een hele relativerende werking hebben misschien. En dat is al dan niet de bedoeling zijn. Ja, maar het gewoon. De, kijk, de, dit is dan zeg maar de kunst van het coachen. Ja. Waarin Bert van Marwijk gewoon de beslissing neemt uh, samen met zijn staf. Ik denk dat het heel gewoon goed is om iets dergelijks te doen, om ook een bepaalde, uh, wat ik dan maar noem, het programma achter het programma inv inv invulling te geven. Omdat. De wedstrijden en de trainingen en de persconferenties, dat zijn eigenlijk de routines waarin zo'n team... gewoon de komende weken gaat verkeren. Ja. Maar achter dat programma is heel veel leegte... Ja. die je op kunt vullen door de jongens op de in, de in, de, in hun kamer te laten. Uh, SMS, chatten, uh, een ja. beetje met een iPad spelen. En je kunt ook zeggen, we gaan er toch ergens nog een paar momenten invullen waardoor je team toch op een bepaalde manier bij elkaar komt. Maar goed, dan is dit natuurlijk wel iets heel heftigs om te kiezen, maar tegelijkertijd is het maar 30 kilometer verderop. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze denken van ja, het is haast een soort morele verplichting. Je... Ik, ja, ik denk, Andere ik, teams het, doen het ook. Hè? Uh, Italië het gaat gedaan? er ook ja. uh, naartoe. Uh, ik weet niet of het een morele verplichting is. Ik denk veel meer dat mensen het zien als het is, um, je kunt je in sport helemaal focussen als een soort obsessie op dat ene uh, elf tegen L pal moet in het doel. Je kunt ook zeggen van, er zijn een aantal dagen voor die tijd moeten wij, ik noem het nog maar steeds, dat programma, ja. achter het programma, moet ik invulling geven. Dat is ongelooflijk belangrijk. Dat is nog belangrijker dan het andere gedeelte. Want dat loopt eigenlijk wel. Ja, en misschien toch ook een hele heftige gezamenlijke ervaring. En dat is een gezamenlijke ervaring. We mm. zeiden het al. Uh, ze zijn in Robben Eiland geweest. Uh, op het, uh, in, gedurende het WK. En dat bindt een team hoe dan ook altijd. Dat is een gezamenlijke belevenis. Uh, waarin ieder dat op een verschillende manier beleeft. En de kwaliteit. En ik denk dat. Uh, ik weet dat Hans Jorras maar hier ook. Uh, sterke ideeën over heeft en het misschien wel uh, geïnitieerd die heeft. Die heeft dat bedacht, begrijp ik. Die heeft het bedacht, heb ik begrepen. dat bedacht, ik dat verbaast mee. mij dus helemaal niks. Uh, omdat daar ook iets in zit van dit zijn dingen die je gewoon gezien moet hebben in ja. je leven. En, en sport is niet alleen maar sporten achter een bal. Rennen sport is ook als mens weten ja. uit welk, wat een deel van je geschiedenis is. U was een bondscoach toen de volleybalmannen in 1996 goud wonnen op de Olympische Spelen. Had u toen ook een programma met culturele uitstapjes? Nee, als je in, bij de Olympische Spelen gaat, dat is eigenlijk relatief laat aankomen. Het programma. Ja is bijna of elke dag spelen of om de dag spelen. En wij trainen dan drie of vier uur in de lege dagen. Dus daar is eigenlijk geen nee. ruimte meer om dit soort uitstapjes te doen. Dat nee. hebben we wel in stages gedaan. Nou goed, u zei u net als uh, zijn in de tijd in Zuid-Afrika ook op uh, Robben-eiland geweest. En uh, ja, er zitten natuurlijk ook nog wel andere aspecten aan. Er waren toen vrij veel zwarte jongens in het elftal of dat heeft misschien ook nog wel een soort effect gehad, of niet? Ik kan, ik kan mij voorstellen, uh, wat we net zeiden, zo'n moment van reflectie... dat je teruggaat, gewoon van, eh? ja, wat is hier gebeurd? Uh, daar is toch wel, uh, met Nelson Mandela en alle mensen die eh? gewoon... Uh, uh, andere huidskleur hebben, die zijn erop veroordeeld. Uh, het Nederlands team en de Nederlandse samenleving bestaat uit mensen... met verschillende geloven, yeah. uiterlijkheden, uh, religies uh, en talenten. En yeah. dat hoort bij elkaar in een team. En dat geldt ook hiervoor. Ja. En stel nou dat iemand zegt, ik, ik heb geen zin. Dan is het aan de bondscoach. om ja. te beslissen: ga je mee of ga je niet mee. En dan, Dat is een afweging. Daar moet je van de buitenkant geen oordeel over vellen. Dat is dat zou aan... u, wat zou u dan doen? Uh, dat hangt van het team af. Ik kan daar gewoon, ik, wat nee. ik net zei, ik ja. zou daar nooit een oordeel over nee. geven. Uh, Bert van Marwijk, niet. met zijn staf, kent de mensen door en door. En weegt zelf af, wat dan verstandig is. Ik heb aan de telefoon Willem Vissers, van de van de Volkskrant. Dag, dag Willem Vissers. Goed Leeft dit al bij de spelers van Oranje, weet je dat? Of ze daarmee bezig zijn met dat bezoek aan Auschwitz? Ja, het leeft wel. Ze zijn heel goed voorbereid. Ik heb toevallig vanmorgen in de krant een uh, groot verhaal gemaakt over Auschwitz. Ook mensen die daar geweest zijn. Ja. Een onderdeel van het verhaal was het uh, Roelof Luinke, de, de voormalige scheidsrechter. En die is toen eigenlijk vrij onverwacht daar naartoe gegaan. Hij had uh, smiddags een bespreking over de wedstrijd. En de begeleider zei uh, van, uh, wil jij nog, uh, zullen we nog naar Auschwitz gaan vanmiddag? ja, dat lijkt me goed, dat lijkt me interessant. Ik wil het wel eens zien. En die was helemaal van de kaart. Die heeft zitten huilen in zijn hotelkamer daarna. Die heeft die wedstrijd ontzettend slecht gesloten. Die uh, is in de rust is de begeleider bij hem gekomen van die Wever. Die zei wees hem met jouw gods in de hand. Hij zegt ja, ik krijg die beelden van vanmiddag van Audi krijg ik niet meer uit mijn hoofd. En ik, ik weet gewoon niet meer hoe ik moet sluiten. Ik heb mijn autoriteit. Dat vind ik helemaal niet meer belangrijk op dit moment. Ik doe eigenlijk maar wat. Dus die uh, is op hem ingepraat. En toen is hij na, na de rust iets beter gaan fluiten. maar hij noemt dat nog steeds de slechtste wedstrijd die hij ooit gesloten heeft in zijn leven. Dus uh, het kan ongelooflijk veel impact hebben... maar de spelers zijn heel goed voorbereid door Herman Plei, die is een avond komen praten in, um, in Lausanne... in het trainingskamp wat ze hiervoor gehad hebben. Middeleeuws letterkundige en, ook en, uh, en proberen... cultuurhistoricus, ja? ja? Ja, die heeft ook heel duidelijk proberen uh, de link te leggen... met, met, met, met de tegenwoordige tijd. Hè, met voetbalstadions waarin oerwoudgeluiden gemaakt worden... waarin soms uh, uh, geluiden van de gaskamer worden nagedaan door supporters. Uh, hij heeft ook een... Uh, Link gelegd met discriminatie in de huidige tijd bij voetballers. Het donkere voetballers die uh, hebben toch bij de douane vaak uh, dat zij uit de rij gehaald worden. En de blanke voetballers mogen dan gewoon doorlopen. Hij zegt dat is allemaal geen toeval. Er is allemaal, is, heeft dat cultuur, cultuurhistorische achtergronden. En daar heeft over, hij uh, ze over verteld. Ja, hij zegt, de spelers waren ongelooflijk uh, leergierig en uh, gebiologeerd aan zijn verhaal. Ja, denk je dat, het ook, uh, dat ze ook een soort motivatie zouden kunnen halen uit dat bezoek? Nou, ik denk dat niet. Je zou heel makkelijk, als je, als je heel uh, psychologie van de koude grond gebruikt, zou je denken... ...ze moeten op 13 juni spelen tegen Duitsland en uh, we kunnen nu de Duitsland-aversie uh, een beetje aanbakken... ...maar dan denk ik dat dat niet geldt voor deze groep. Nee. Ik denk wel, dat Nigel de Jong heb ik vandaag er even over gesproken... ...en die zegt, ja, ik denk wel dat voor de teambuilding dat het wel goed kan zijn. Je ja. doet iets wat heel ingrijpend is, dat doe je samen, wat Joop net ook een beetje zegt. Ja. Uh, je gaat dat samen doen, iedereen gaat mee. Iedereen is onder de indruk, iedereen heeft zijn eigen... Uh, indrukken zijn eigen visie, ja. zijn eigen gedachten. Ja. En, en en die neem je mee en daar praat je met elkaar over. En dat is, ze hebben ook het hotel hebben ze zo proberen in te richten. Ze zitten midden in de stad hier in Krakau. Ja. Ze willen de lobby van het hotel, willen ze als een soort. Nou, ze willen gewoon niet dat iedereen constant op zijn eigen kamer... met zijn eigen dingetje ja, bezig is. Stop, ja. en dat er ook een soort groepsgevoel ontstaat. En dat kan hierdoor natuurlijk goed ontstaan. Ja. Uh, Joop Alberda uh, je schudde uh, heel heftig nee. Of dat, zei je nee ook. dat was met name uh, wat Willem ook zei... of dat iets te maken heeft met het oppeppen, motivatie... of dat nou tegen Duitsland zoiets mm. is. Dat werkt helemaal niet meer. Nee. Dat leeft helemaal niet in de moderne nee. generatie. Wat wel werkt, en dat is altijd het moeilijke... Alles wat je er nu in een team stopt, uh, komt eruit in slechte momenten, als het heel slecht gaat met het team, dan gaat het zich verenigen en dan betekent team building iets of iets bij elkaar brengen. En dan zijn deze ervaringen kunnen cruciaal zijn uh, op het moment dat een team in moeilijkheden is, spelend dan ja. he, in, op, op de wedstrijd. En ik, ik, juist wat, wat Willem zegt, met dat verhaal erbij... dat dat gewoon even tegen de context van de maatschappelijke ja? ontwikkeling wordt gezegd... dat vind ik gewoon fantastisch. Nee, maar uh, Willem zei ook, die, die scheidsrechter... Luinke, ja. Die, die, die, die, die, die, die, die had, had nog nooit zo'n slechte wedstrijd gefloten... Ja, maar die heeft, en, die heeft, hij heeft bezocht op de dag dat hij ook moest gaan fluiten. En die heeft dus geen bezinningstijd en afstand nemen. Deze jongens doen het op woensdag op zaterdag spelen, donderdag dan komt het trainingsritme komt weer terug mm -hmm. en dan is er ook nog tijd voor begeleiding als mensen het moeilijk zouden hebben om die eventueel bij te staan. Ja, en hij was onvoorbereid. Hè. De luige die die, ja. die vertelde ook, ja, ik heb met mijn vader heb ik dan uh, eens gesproken die met zijn vader had gevochten met de en dan had hij wel eens over gepraat met hem en dat vond hij wel een indrukwekkend verhaal. Ja. Maar dat is natuurlijk allemaal met, met uh, vergeleken met Auschwitz. Yeah. Dus, dus hij was gewoon totaal, hij, hij was gewoon gechoqueerd wat hij daar yeah. zag. En dat ben je natuurlijk ook. Ik ben zelf niet in Auschwitz geweest nee. maar wel in Dachau en uh, ook in Hashem in Jeruzalem en zo. Daar ben je gewoon, yeah. je hebt het aantal uren nodig om dat een beetje te verwerken. Omdat, om, je kunt er gewoon niet geloven wat er wat er gebeurd is. Yeah. Je hebt het al gelezen en zo, maar nu zie je het allemaal voor je eigenlijk. En de hele sfeer wordt opgewekt. En, ja, het is afgrijzelijk. Ja. Dank, je, dank je wel, uh, Willem eh, Vizes. We spreken je vast uh, ongetwijfeld later nog. Uh, Job Alberda, tot slot. Er is wel een goede begeleiding. Dat... Ja, dat is. Uh... Ik ken een aantal mensen uh, van de begeleiding van het NL's team. En ook wat Willem nu vertelt, mm. sterkt mij alleen maar... dit is zo goed voorbereid. Dat ze ook met alle scenario's van hoe mensen erop gaan reageren... Maar wie gaat ze dan begeleiden, weet je dat? Dat weet ik niet. Nee. Uh, ik, ik denk dat Hans Jorritzma is een hele belangrijke... want het is mm. toch de cultuurdrager, zeg maar... die over bondscoaches heen steeds het vaste draaiboek uh, houdt... en de cultuur bewaakt. En Bert van Marwijk neemt geen beslissingen of doet iets waarvan hij niet weet op welke wijze welke dingen er kunnen gebeuren... en dus heeft hij alle scenario's gewoon klaar liggen. Dat, daar heb ik alle vertrouwen in. Nee, je denkt niet dat, stel dat het niet zo goed gaat zaterdag te zeggen van... Oh. Nee, maar dat is, dat is ook weer psychologie van de koude grond... om vervolgens dat soort dingen ja. te gaan in, achteraf te gaan interpreteren... om datgene wat gebeurd is. Oké, okay, goed. Dank je wel uh, voor je komst. Joop Albera en Willem Vissers ook, dank. Held him in my arms And he said he'd always stay But I was cruel I treated him like a fool And I Threw it all away I once had mountains in the palm of my hand Rivers that ran through every day. But I must have been mad, never knew what I had till I threw it all. Gives you all as love, take it to your heart, don't let it stray. One thing is certain, you surely be hurt heart, if you throw it all away. It, you won't be able to do without it. Take a tip from the one who's tried. So if you find someone give you all of his love, take it to your heart, don't let it stray. One thing is certain, you'll surely be hurt. Throw it all I threw it all away. I threw it all away. Nummer van Dylan volgens mij, gezongen door Madeleine Peru. Ja, meestal is het niet zo'n goed idee om naar de zon te kijken... maar morgenochtend vroeg wel. Want dan schuift er een zwart vlekje langs de zon. Hartelijk welkom, wetenschapshistoricus Huib Zuidervaart. Ja, wat is dat voor een vlekje? Ja, dat is Venus. Dat is Venus, ja. Is overigens niet voor verstandig om in de zon te kijken. Nee, dat moeten we niet doen. We moeten nee, met een nee. dikke bril. Nou, het is nog beter om het gewoon te projecteren met bijvoorbeeld een verrekijker of iets dergelijks. Of ja, uh, gewoon hè? naar, naar een, een sterrenwacht in de buurt te gaan, een volkssterrenwacht. Ja, maar luister eens. Dus ja. Eerst moet je al om half zes op ja. en dan moet je nog naar de sterrenwacht. Dat gaat niet lukken, hè? Dat is gewoon te ingewikkeld. Ja, ik woon in Leiden, vlakbij gelukkig. Ja, dat scheelt. U gaat er wel opstaan voor morgen. Ik ga er wel in ieder geval op staan kijken of het niet regent. En als het regent, draai ik me om. En anders nou, ga ik inderdaad zeker. Dat uit wie is niet het echte vuur hoor, Iemand, ja, als het regent dan weer terug in bed. <laughs> Kijk, er is niets te zien als het, als het oh, regent, dat is, dat is het probleem. Ja. En, en gaat het morgen regenen? Ik weet het niet, de, de kansen zijn niet echt gunstig. Nou, er wordt steeds gezegd, je moet het nu doen, want anders heb je de kans niet meer. Dat klopt, nee, dat klopt. Geen levende ziel op aarde zal ooit nog een venusovergang zien. De volgende is op uh, 11 december 2117. Ja. Maar de vorige was acht jaar geleden. Ja. Ja, die was ook schitterend. Die was overdag. Die was ook de, de, zowel de intrede van Venus als de uittreden kon je zien. Dus dat was echt een hele mooie. Dus ik ben heel blij dat ik die heel goed gezien heb. Vandaar dat ik ook nu wat minder uh, gespannen ben. Even voor de dom uh, U had het over het intreden en het uittreden. Kunt u heel kort zeggen wat er gebeurt? Ja. Nou, het is een, een, uh, eigenlijk een, een, een curiositeit. Zeg maar. Vandaag de dag zou het iets niet een curiositeit. Dat uh, de drie hemellichamen precies op één lijn gaan staan. Uh, de zon.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 om de zon, net zoals de aarde, ja, Venus, maar in een ander tempo... en dichterbij de zon, hè? Ja, Venus is wat we noemen een binnenplaneet... en uh, die draait dus inderdaad sneller uh, rond uh, de, de zon dan, uh, dan de aarde. Hij draait natuurlijk heel vaak rond, maar het is maar af en toe... dat de aarde zo staat dat we dat kunnen zien. Ja, en het is nog ingewikkelder, omdat Venus een iets ander baanvlak heeft. Okay. Dus het, uh, het vlak van, van waarin Venus ronddraait... Dus is net iets anders dan het vlak waar de aarde in ronddraait. Anders zouden we het veel vaker te, te, tegenkomen. Dus je moet toevallig dat die twee vlakken elkaar ook hmm. nog kruisen... En dan dat ze op één lijn staan. Ja. En dat is het zeldzame. Meestal, je ziet dat altijd het beste als het gewoon even geanimeerd wordt. Hè? Maar goed, ja. ik hoop dat het nu duidelijk ja. is. Uh, vier eeuwen geleden is het voor het eerst uh, vastgesteld. Ja, het is uh, bedacht dat het zou kunnen gebeuren door Kepler. Alleen die overleed voordat het uh, zeg maar, plaatsvond. En toen is het inderdaad door één persoon samen met de assistent waargenomen in 1639. Maar hij wist wel dat het ging gebeuren, Kepler? Uh, Kepler vermoedde dat het ging gebeuren, ja. Heeft u toen opgeschreven? Jullie moeten allemaal goed opletten. Nou, dat heeft hij niet zozeer gedaan dat heeft wel iemand later gedaan, en zeker meneer Halley. Ja. En die ja, heeft gemaakt die van de komeet, dat echt, ja echt die. belangrijk is. Ja, de man die ook belangrijk is voor de komeet, ja. En wat heeft die Halley dan eigenlijk precies ontdekt toen... Of, of opgeschreven? Nou, of... heeft er twee bijzondere dingen gedaan. Uh, hij heeft dus inderdaad die komeet voorspeld... waarvan hij wist, die ja? komt terug op het moment dat ik al dood ben. En hij heeft voorspeld dat die Venus-overgang belangrijk zou zijn... voor uh, de afstandsbepaling in het heelal... op het moment dat hij ook dood zou zijn. Dus het is heel curieus dat hij twee hele belangrijke voorspellingen heeft gedaan... waarvan hij zeker wist dat hij het zelf niet zou meemaken. Dat moeten we even uitleggen, hoe je dan kan bepalen... Uh, hoe, de, hoe de afstanden in het heelal zijn. Nou, dat is een, een iets, iets ingewikkeld verhaal om het helemaal uit te doeken doen... maar het is in ieder geval uh, duidelijk, het was via Kepler al bekend... de relatieve afstanden tussen de planeten. Dus je hoist, wist ongeveer wat de verhoudingen waren onderling qua afstanden. En Helly uh, heeft bedacht dat de Venusovergang een methode uh, uh, zeg maar, ter beschikking stelde... waarbij je precies die afstand tussen de aarde en de zon kon bepalen... door middel van metingen van de intreden en de uittreden... van die planeet van Venus over de zonneschijf... mits je dat deed op verschillende plaatsen op aarde... En dat laatste is dus heel belangrijk geweest. Want dat maakte dat er dus over de hele wereld waarnemingen gedaan moesten worden. En dat zijn dus allerlei expedities uitgerust. En dat zijn dus de eerste internationale expedities die er ooit geweest zijn. Ja, in de 18e eeuw. In 1761 expeditie... en 1769. Daar zijn natuurlijk prachtige verhalen over. Bekend. Daar zijn allerlei tal van verhalen Vertellen over. Vertel eens een mooie. Ja. Nou, het meest droevige verhaal <laughs> vind ik altijd van meneer Le Gentil. Ja. Een Franse astronoom die door uh, zeg maar, de kosten van de Franse regering was uitgezonden... naar uh, toenmalige deel. Uh, deel van Frans-Indië. Mm -hmm. uh, daar kwam die op een gegeven moment wel op tijd aan... maar het bleek bezet te zijn door de Engelsen. Dus hij werd eruit geknikkerd. Terug naar Mauritius, vandaan, die vandaan kwam. Maar Mauritius uh, was uh, ja, in de, zeg maar tegenwind. Dus hij was op zee toen de overgang plaatsvond. Op een stampend schip kon hij geen goede metingen doen. Dus dat was in ieder geval waardeloos. Toen is de man dacht van ach, over acht jaar is weer heen. Laat ik hier maar blijven hangen. Uh, ik doe ondertussen wat cartografisch werk. Heeft hij gedaan. Hij is teruggegaan naar, uh, op tijd naar India dat weer dat stukje weer Frans was geworden. Alleen op het moment suprême was het bewolkt. En hij kon weer terug naar huis toe. Uh, om te ervaren dat hij thuis uh, dood was verklaard. En zijn erfenis was verdeeld. En dus Of hij is in armoede adem, uh, gestorven. Ik geloof niet dat hij getrouwd was. Oh, nee. Nee. Er was dus in ieder geval niet een vrouw die zei... van Nou, jou, jou, jou hoef ik ook niet meer. Die was ook al lang getrouwd met iemand met anders. Ja, maar dat, wel, dat ja. zijn natuurlijk wel hele mooie verhalen. Waarin je dus ook zo heel mooie politieke situaties... helemaal uh, verweven zijn geraakt met, uh, met ja. wetenschappelijke ontdekkingen. Ja, belangrijk is ook uh, te, dat bijvoorbeeld de... Uh, de Engelse ontdekkingsreiziger Koek voor de Venusovergang naar de Stille Zuidzee is gegaan. Ja. Maar daar zeg maar, uh, ja, zoveel andere dingen vond die belangrijk waren dan die Venusovergang, dat hij daarna nog twee keer terug geweest is. Ja. En uh, ja, al die ontdekkingen hebben mede aan de basis gestaan van het kolonialisme zeg maar, van uh, Engeland in de ja. uh, Stille Zuidzee. En was Nederland er op een of manier ook nog bij betrokken? Jazeker, Nederland heeft ook meegedaan. Uh, in Nederland hebben een aantal mensen zelf waarnemingen gedaan, maar ook in, uh, in Nederlands-Indië, toen voormalig Nederlands-Indië. In Batavia zijn de waarnemingen gedaan. Uh, Zij het dat uh, dat allemaal particulieren waren. Er is in Nederland nooit, nergens een staatssteun geweest, zoals in, uh, in andere landen. Behalve op één plekje in Friesland. Daar was nog sprake van een stukje hofcultuur. Oh. En uh, daar heeft inderdaad één astronoom uh, geld gekregen. en, uh, en, en uh, ja, een kasteel in de buurt van Leeuwarden om de waarnemingen te kunnen uitvoeren. Ach, nou, dat is toch leuk om te horen dan, hè? dat je dat, dat hof daar toch nog wel eh, bijna om die brood in zag. En dan nog even over dat meten, hè? Want u zei net al, van er moeten elke, van verschillende plekken van de wereld moeten gemeten worden. Wil je, de, wil je hele goede metingen eh, krijgen? Is dat later dan nog wel helemaal goed gekomen? Want dat meten dat is dus niet zo simpel. Hè? Nou, er is één heel verrassend eh, effect wat optrad bij die metingen. Eh, op het moment dat venus in de zon kwam, aan de rand van de zon, eh, zag het niet meer uit als een, een rondje, maar bleek het een druppeltje te zijn en dat betekende dat het moment van intreden en het moment van uitreden niet goed te meten was. En dat maakte dus dat expedities in de 18 18e eeuw eigenlijk gewoon niet datgene hebben opgeleverd wat men, waarop men gehoopt had. Nee, maar dat kan nu weten. Het is nu op heel andere manieren dat het gereken, ge, die afstand bepaald kan worden. Ja. Want Tot. hebben we er nou nog iets aan behalve dat we het nu beter kunnen meten of zeggen we ja we weten eigenlijk alles het levert helemaal niks meer extra op? Nou, er zijn astronomen die zeggen van ja, dit is de enige manier zeg, die we uh, gebruiken op dit moment om ook exoplaneten te uh, ontdekken. Buiten het zonnestelsel. Mm -hmm. uh, ook dan uh, kruipt er een planeet voor een ster. En zie je dus een klein dipje tijdelijk ontstaan in de uitgestraalde hoeveelheid licht. Uh, dat heb je nu bij Venus ook. Uh, je weet de omstandigheden heel nauwkeurig. Dus je kunt die methoden uh, daarop uh, goed eiken. Ja. Dat is eigenlijk de enige wetenschappelijke betekenis die er vandaag de dag nog aan vast zit. En voor de rest is het vooral een leuke curiositeit. Waar heel veel verhalen aan vastzitten. Ja, en dat blijft ook leuk om die te, om die te horen. Daarom ga ik toch u, op morgen. U gaat toch op? Ja. Ja, <laughs> ja. Daar bent u, maar goed, wanneer is het te zien? Ik zei het al, nou, hal, tien voor uh, half uh, zes en dan gaat de zon op uh, ja. en dan kan je het dus pas zien. De zonsopgang, en daar zit hij al op de zon, klopt. En uh, het is vijf voor zeven overbij. Ja, we zien eigenlijk alleen maar het allerlaatste stukje van het die Venus. Het allerlaatste stukje, ja. ja, zeker. Maar goed, en als het bewolkt is, dan uh, hebben we pech. Ja. En dan hebben we onze laatste kans verkeken. Ja, anders hadden we maar naar Mongolië moeten gaan, hè, begreep het? Ja. Absoluut, Goed, mag ik u hartelijk danken voor uw uitleg? Graag gedaan. Huip Zuidervaart, zullen u. Het is vijf voor twaalf. De Nederlandse mededingingsautoriteit, NMA... heeft een miljoenenboete opgelegd aan verwerker, verwerkers van zilveruien. Ondernemingen zouden jarenlang een kartel hebben gevormd. Zilveruitjes, kent u ze nog? Vroeger kon je geen receptie bezoeken... of ze zaten aan zo'n prikkertje met een blokje kaas? ja. Ja, meneer Zuidervaart, die weet dit, want die lacht. Uh, goedenavond, cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Hallo. Ja. Ja, ziet u ze nog wel eens op een uh, borreltafel staan? Ja, zelden nog. Ja. Ze komen nog wel eens voorbij. Maar uh, inderdaad, in Nederland worden ze nauwelijks nog uh, gegeten. Ja, nou ja, ik heb nog wel uitjes in de koelkast, maar dan meer bij de stampot. Ja, eigenlijk verdienen ze ook een beter culinair lot dan op zo'n treurig prikkertje, want daar springen de tranen toch van in je ogen eigenlijk. Ja. Ik vind het ook geen lekkere combinatie, maar eh, wanneer je dus stoofvlees maakt, een bourguignon bijvoorbeeld, ja. ja, daar horen die uitjes erbij. En vroeger in het zuiden was er eh, op zondag, eh, wanneer de zondagse soep werd getrokken, ja. eh, dan, eh, als de soep dan op was, dan kwam inderdaad het soepvlees op tafel en dan was het niet, wie is die man die het vlees snijdt... maar wie is de man die het mergpijpje krijgt... want dan werd daar met mosterd en wat van die zilveruitjes in Brabant... want daar komen die uitjes eigenlijk vooral vandaan oorspronkelijk. Juintjes worden ze daar genoemd, van ajuin. Ja, ja. Dan werd het soepvlees daarmee opgegeten... want dat is natuurlijk alle smaak uit... en dan wordt dat opgepept met, uh, met die uitjes. En kapucijners natuurlijk, hè? Gewoon ja. kapucijners met spek en uitjes. Dus daar zijn ze allemaal nog onmisbaar voor... maar. In Nederland, het is echt een typisch Nederlands product, wordt 70% van de wereldproductie komt uit Nederland, maar daarvan wordt 95% geëxporteerd. Dus wij eten er zelf maar heel weinig van. Ja, want we, dat, ik heb het nu over die zoetzuur of die zure uitjes, hè? want die uitjes zijn natuurlijk van zichzelf niet zuur. Die worden gemarineerd in azijn, toch? En in azijn en dat zorgt dan ook voor uh, die zilverachtige glans op het vliesje op uh, de uitjes. En uh, in Nederland hebben we eigenlijk twee uh, grote uientradities. Dat zijn dus die Brabantse juintjes en natuurlijk de Amsterdamse eieren. Ja, die uien. gele! Die gele, ja. daar zit dan safraan bij en dat zorgt voor die gele kleuren. Dat is het Joodse zoetzuur. dat komt eigenlijk uit de Joodse traditie... waarbij ingelegde groenten heel populair uh, waren en nog steeds zijn. Ja. En dat werd in Amsterdam verkocht door Joodse straatventers. En die Amsterdamse uien die werden ook uh, in de cafés verkocht. Ja. En met die uh, zilveruitjes gebeurt dat ook nog wel in het buitenland. In, in Schotland bijvoorbeeld zijn ze heel populair in cafés, maar daar worden ze gefermenteerd. En uh, in Spanje maken ze er tapas van. Dus overal weet men daar de culinaire waarde van te, ja, te waarderen. Maar in Nederland gaan we er achterloos aan voorbij. Behalve dan de NMA natuurlijk, want het zijn kleine uitjes, maar kennelijk big business. Ja. Ja, dat, dat, die hebben een miljoenenboete opgelegd gekregen. Voor die kleine uitjes, het verbaasde mij ook wel. Maar goed, u dus hebt nu gezegd, in een heleboel landen doen ze wat met die uitjes. In Spanje eh, dus, die doen ze nu in ieder geval niet tot, nergens op prikkertjes op blokjes kaas. Jawel, in Spanje uh, doen ze ze klein op kleine spiesjes en dan om en om met uh, bloemkool en worteltjes. En, en, mag, en, en dat kan dat, dat wel genade vinden in uw ogen? Ja, dat lijkt dat me wel heel lekker. En waarom zouden wij ook in Nederland niet wat creatiever zijn in plaats van een eeuwige blokje kaas? Ja. Uh, inderdaad, wat meer variëren daarbij. Ja. En, uh, en, en natuurlijk gewoon het zondagse, de zondagse soep weer eten hè, met okay. uitjes. Uh, <laughs> Goed, we hebben het begrepen. Dank u wel voor deze, dit college zilveruitjes, Gerard Roojakkers. <laughs> Graag gedaan. Ja, dankjewel. Zometeen Casa Luna met de burgemeester van Goest. Die werd de winnaar van de VNG Schrijfwedstrijd. René Verhulst deed die. Vrienden.